Ik vraag nu jullie aandacht voor Matthijs van Boksel, schrijver van de bijzonder opmerkelijke encyclopedie van de domheid, een waarlijke deskundige op het gebied van de deskundologie en regent du collège de pataphysique. Matthijs van Boksel. Dames en heren, van harte welkom. Ik moet even wennen aan de galm in deze kerk. Ik ga dus ook ernstig articuleren. Um, mijn lezing gaat ongeveer een half uur duren. Dan kunt u uw um, concentratie enigszins verdelen. Tegenover een wereld die wordt beheerst door problemen, verveling en productiedwang... ...plaatst de deskundologie een door de verbeelding gecorrigeerd universum. Een parallelle kosmos met eigen wetmatigheden. Deskundologen tonen ons een wereld waarin immuunblauwe koeien rondwandelen... Genezen van de stierlijke verveling, waar de kamkever en de krielmeid, goddank, zijn uitgeroeid na door Theo Klei zelf te zijn uitgevonden. Waar genottekens tekens ons de weg wijzen naar de toverkant van het ei en waar de inheemse bevolking communiceert via arcane mimiek. Zeg het eens. In het kader van de VVV, de Vereniging voor Ouderverering, zal ik nu een korte voordracht houden over de deskundeloog Max Reneman, die samen met Robert Jasper Grootveld en Theo Klei en professor Pie gerekend mag worden tot de stamvaders van de Nederlandse Academie voor Patafysica, de NAP, ook wel de Batafysica genaamd die zich toelegt op het verzamelen en verspreiden van denkbeeldige oplossingen in de lage landen. En welke plaats op de wereld is beter geschikt om over Reneman en de deskundologie te spreken dan Ruigoord, dat als het puntje van een verzonken continent boven het westelijk havengebied uitsteekt, als laatste bewijs van een sprookjesachtige wereld die velen nog zullen moeten herontdekken. En dat dan in deze tempel, Waar inboorlingen eertijds een lokale godheid vereerden. Dames en heren, Max Redeman heeft zijn leven tussen de tanden doorgebracht. Zijn vader had een groothandel in tandtechnische apparatuur en een laboratorium dat zich toelegde op de ontwikkeling van kunstharskiezen. Na zijn tandartsexamen volgt Redeman de Academie voor Beeldende Kunsten wint de Prix de Rom. ...maakt glas in betonramen voor de katholieke kerk op het Kanaleiland in Utrecht... ...en is vanaf 1960 voorzitter van de kunstenaarsvereniging De Keerkring... ...die zich verzet tegen abstracte kunst. Toen Salvador Dali werd gevraagd wat hij van abstracte kunst vond... ...antwoordde hij, ik ben dol op abstracte kunst... ...ik gebruik er altijd als achtergrond voor mijn figuratieve werk... Als deskundige op het gebied van de volledige prothese krijgt Max Redeman in 1963 een aanstelling bij het Tandheelkundig Instituut van de Rijksuniversiteit Utrecht. Zijn deskundologische geschriften over het gebit zijn postuum verzameld in De Toekomst van het Kunstgebied, deel 11 van de Nederlandse Bibliotheek der Tandheelkunde. Volgens Redeman was het boek, ik citeer, een soort atlas... ...die ons beelden toont van tandeloze ruimten... ...die met door ons geconstrueerde voorwerpen moeten worden ingevuld. En in het essay De Topografie van het kunstgebied stelt Reneman... ...het kunstgebied is topografisch op te splitsen in drie verschillende gebieden. A. De basis. B. De elementen. En C. Alles wat daartussenin ligt en geen naam heeft... Het boek besteedt vooral aandacht aan die terra incognita van de mond. Zo doet Reneman een poging de ruimtelijke verhoudingen in de tandeloze mondholte te klassificeren. Ik citeer, een klassificatiesysteem dat uitgaat van de tandeloze situatie, moet primair gnato gericht zijn en secundair dentaal. Dit is de taal van de ware deskundoloog. En ook al heeft de fysiogonomie menige proteïsten op dwaalwegen gevoerd. Zo blijken bijvoorbeeld in strijd met het vooroordeel kleine, kortsche kortschedelige vrouwen vaak grotere tanden te hebben dan grote, langschedelige mannen. Erg belangwekkend. Toch is de glaasanalyse van eminent belang voor het prothetisch inzicht. Maar niet alles valt hard te maken... Zo, ik citeer, bestaan er helaas geen methodieken die de zachtste krachten in de mondholte kunnen meten. Wel, Reneman weet zijn vaardigheden op artistiek en prothetisch gebied te combineren in de door hem samen met professor Guus Vleugel opgerichte Stichting Openbaar Kunstgebied. En in het tijdschrift Avenue van 1976 presenteert hij een nieuwe collectie Kunstgebieden. Uh, die eerder te zien was in het Streekmuseum van Tiel, en dat was het fluorproefstation van Nederland. Zoals daar zijn een gezelligheidsgebit met interieurverlichting, een astronautengebied met huiganker om te voorkomen dat de tanden in gewichteloze toestand uit de mond zweven, de eerste echte tandenborstel, namelijk een borstel met tanden, een voorverrot Second Life-gebied voor het tweede huis. Een zelfetend gebit dat voor ons eet als wij er eventjes niet zijn. Dan zijn er nog een kunstgebit met feestverlichting, de wegwerpprothese, confectiegebitten, de schaakprothese met tandstukken en een gebit dat bidt. En het toppunt van de collectie naar mijn idee, een marsepeine gebit dat zichzelf verslindt. Uit de collectie van de Nederlandse Vereniging voor Orale Hervorming komen de parende tandenborstels en een gebidsgemeenschap. De NVOH wil het taboe rond het kunstgebied doorbreken, onder het motto Oral Welfare. En ik citeer na 15 jaar taaie strijd is het de Stichting Openbaar Kunstgebied gelukt. Twee stranden te openen waar je voortaan zonder kunstgebied mag rondlopen. Dames en heren, het is een misverstand te denken dat het hier gaat om flauwe grappen. Vleugel zelf zegt, een vakopleiding is een samenzwering tegen leken. En met deze activiteiten proberen wij die samenzwering open te breken. Want in deze maatschappij kunnen wij niet meer zonder kunstgebied. Dat is de terreur van ons cultuurpatroon. Wie geen keurige tanden in zijn mond heeft, is een outcast. Want tandeloosheid confronteert ons met het ouder worden, met aftakeling, met regressie van het libido. Kortom, met al die functies die het gebit op de een of andere manier in het onderbewuste symboliseert. Een embleem. Geen probleem. Dankzij het kunstgebit is de tandeloze niet langer een gebidsinvalide, maar kan hij maatschappelijk volledig functioneren. Dames en heren, tot ver in de 19e eeuw waren kunstgebitten loodzware, stinkende ondingen, vervaardigd van mensentanden, nijlpaardtanden of walrustanden, gevat in edele metalen. Veel tanden waren ook afkomstig van slagvelden, kerkhoven en armoeleiders. Waterloo was decennia lang de hofleverancier voor de Engelse elite. Er viel nauwelijks mee te eten of te spreken met die gebitten. Maar sinds Goodyear in 1844 het vulkaniseren van rubber ontdekte, kan een prothese ontwikkeld worden die een eenheid vormt met de mond, goddank. En pas na de Tweede Wereldoorlog wordt dan het kunstgebied dankzij de welvaart en de kunsthars voor iedereen bereikbaar. Het plexigas is licht, smakeloos en hygiënisch en past goed op het zachte slijmvliesweefsel. Dames en heren, het moderne kunstgebied wijst de weg naar een wetenschap die alle organen weet te vervangen en de kunstmens schept. De totale prothese, de definitief voltooide Nederlander. En dat is nodig, want wat niemand weet is dat ons land tot de negende eeuw ongeveer zes meter boven de zeespiegel lag. Gigantische veenkussens waren er aan onze kust... En de eerste Germanen die ons land binnenkwamen waren de overbevolking gedwongen op die veenkussens te klimmen en deze te gaan exploiteren. Maar veen bestaat voor meer dan 80% uit water, dus dat moest weg. Daarom hebben ze slootjes gegraven waarbij het water afwaterde op de rivieren en die brachten het naar zee. Maar door het afwateren begon het veen te klinken en te oxideren. En zo is het Nederlanders gelukt om binnen drie eeuwen tijd dat land tot onder de zeespiegel te pompen vakkundig. En toen werden ze opeens gedwongen... dijksystemen te ontwikkelen... een primitieve vorm van democratie... nieuwe import- en exportartikelen uit te vinden. Kortom, de Gouden Eeuw bracht aan. Dus anders dan de mythe... die wil dat onze beschaving zich heeft gevormd... in de strijd met het water... is het de domdaad geweest... die ons heeft gedwongen... al deze fantastische eigenschappen... te ontwikkelen. Als enige land ter wereld is Nederland door mensenhand geschapen en daarom, menen de deskundologen, is de vraag gerechtvaardigd, wanneer is Nederland nu eindelijk klaar? En medewerkers van het deskundologisch laboratorium organiseren in 1973 een tiendaagse veldtocht door Nederland om verslag te doen van de actuele stand van de zaken. Het Deskundologische Laboratorium is in 1970 opgericht door Max Reneman, Theo Kleij, Robert Jasper Grootveld en anderen om studie te maken van het doodgewone. Ik citeer, als je je onderzoek uitsluitend op de problemen richt, zie je de dingen die als een paal boven water staan over het hoofd. Deskundologen spreken in heldere taal over simpele zaken. Deskundologie is dat wat iedereen met zijn klompen aan kan voelen en dat niemand boven de pet gaat. Deskundologen pogen de toestand van Nederland vast te leggen in heldere beelden. De deskundologie werkt emblematisch. Zij gebruikt het zinnenbeeld, de herkenbare voorstelling als middel tot lering. Tulp, klomp, molen, polder, kanaal, fiets... Vaart zijn even zoveel emblemen die ons informeren over de voltooiing van Nederland. Maar ook roomkloppers, afwasborstels en kunstgebitten zijn emblemen. In het Deskunderslogisch Laboratorium zijn de krachten gebundeld van de insectensecten, het Exotisch Kitsch Conservatorium, het resistentieorkest en de Lowlands Wheat Company. Deskundigheid treedt in de openbaarheid via vlugschriften en publieke acties... En in het handboek der Deskundologie dus is de Deskundologische doctrine uitgewerkt en ook toegepast. Deskundologie kent de volgende afdelingen. Milieuverveling, immuunblauw, sonologie, kunnen de planten meeluisteren. Standpunten, hoe een eigen standpunt te bepalen. De afdeling maatstaven, wat zijn criteria voor criteria. Hemelonderzoek. Nefologie, waar komen de wolken vandaan? Het schijnt ergens uit Brest, dus alle wolken van de wereld komen uit Brest. Tientallen gestelsels, dat was Nicolaas Kruse, die meende dat wij het goud fout gebruikten en die wilde al het goud inzamelen omsmelten en tot hele fijne gouden draden maken die verrijkt met platinum alle kerktorens met elkaar moest verbinden, zodat er een gigantische kooi van Faraday ontstond die ons zou beschermen tegen de dodelijke mitogenetische straling die door 80 planeten op ons worden afgestuurd en te gevolgen waarvan wij vroeger sterven aan kanker en zelfs zwart worden. Dames en heren, Deskundologie is een bij uitstek ambulante wetenschap. Alle onderzoek is lopend. Mede dankzij het draagbare deskundologisch proefstation. Uit aard van haar mobiliteit heeft de Deskundologie bijzondere aandacht voor het vervoer te land, ter zee en in de lucht. Getuigen de afdeling fietskunde, vlotwezen, zachte luchtvaart en ABG reizen. Amsterdams ballongezelschap. Muzikale onderste ondersteuning komt van het koor van prettig gestoorde vrouwen en het NURKS mannenkoor. Dames en heren, deskundologie is opgevat als een grap, als een wetenschap, zelfs als een religie, als een kunst. Het is dit alles en het is niets van dit al. En volgens Robert Jasper Grootveld is de deskundologie, ik citeer, een beweging op en neer of heen en weer. In de avenue stond wat mij betreft de meest perfecte definitie van deskundologie. Ik weet niet van wie die is. Theo is die van Max Reneman. Laat het me zo weten. Ik ga hem integraal voorlezen. Hij is zeer de moeite waard. En ik zal hem even als ik u was proberen te onthouden. De term deskundologie bestaat uit drie elementen. Des, kundo en logie. Des heeft verschillende betekenissen. Het kan een bepalende afleiding zijn van de of van dat. Vervolgens een zelfstandig geworden afleiding van die in de betekenis daarom, net als dies. En verder kan het een met een halve toon verlaagde de zijn en voorts in de volkstaal leven, onnodige drukte en ook plezier betekenen. Alles bij elkaar heeft des, dus een sterk zowel treurmuzikale als levensblije betekenis. Het stelt mineur en plezier centraal en omhelst in beide het geheel, namelijk het gonzende leven. Kundo komt van kunde, net als psycho van psyche en betekent logie, terwijl logie weer kunde betekent. Kunde heeft iets meer betrekking op bekwaamheid, logie iets meer op kennis. En door de assimilatie, o, oh, tevens symbool van oorsprong, kringloop, eeuwigheid, aaneengesmeed, gaan ze zo stevig hand in hand, dat ze elkaar gezien hun bijna gelijkheid haast in het kwadraat verheffen. Kundologie is dan ook een vrijwel absolute kennisbekwaamheid. En zo komen we tot de definitie, deskundologie is een vrijwel absolute kennisbekwaamheid ten aanzien van het gonzende leven. De taalanalyticus kan u hurra roepen. Ik vind het een perfecte definitie. Dames en heren, de deskundeloog is geen bedweter. Hij oefent geen kritiek uit van een of andere leerstelligheid. Nee, zoals Grootveld het ooit verwoordde. ik ben de echte Klaas niet... Ik ben een armzalige exhibitionist die voortdurend getuigt van zijn eigen onmacht. Maar dat is juist het punt. De desconoloog slaagt als enige in de succesvolle uitbeelding van zijn eigen falen. Desconologie is de finale ontknoping ins blauwe hinein het ultieme antwoord op alle problemen. Dat wil zeggen: desconologie lost geen problemen op, maar verlost ons van problemen. En deskundigen ontwikkelen daarbij hun heel eigen mythologie. En heel bijzonder, het gaat hier om een collectieve mythologie. Je weet niet meer van wie wat is. Dat is het heerlijke. Ze improviseren, bieden tegen elkaar op, overtreffen elkaar... en ze stijgen boven zichzelf uit. En ze verliezen zich en bereiken in het beste geval een vorm van extase vooruit. Dat woord moest er even uit. Dankzij de extase, waarin je dus jezelf verliest wordt de domme zelfdestructie, de, de zelfdestructie opeens iets prachtigs, iets moois. De enige manier om aan domheid te ontsnappen is via de extase in het collectieve spel. Deskundoloog omhelst het leven in zijn volle idiotie als een avontuur waarin alles mogelijk is. Ze vinden vreugde in de veranderlijkheid, in de tijdelijkheid en in de veranderlijkheid van het bestaan. Ze zien het leven als een permanente uitzonderingstoestand en ze vieren het moment. Na afloop van het feest resteert er weinig tot niets. Ze geven hun werken weg, ze gooien de boel in de perfuildesbak, et cetera. En uit die paar snippers die er nog zijn overgebleven en vooral ook uit schitterende foto's, heb ik gepoogd hun theorieën te reconstrueren en waar nodig aangevuld met eigen vondsten. Want ook dat is helemaal in het teken van de deskundologie. Nog één keer, wat wil een deskundoloog? Hij imiteert deskundigen om enerzijds de starre ernst op de hak te nemen, maar anderzijds ook om het verwaarloosde deel van het spel in alle wetenschap weer aan het oppervlak te brengen. Johan Huizinga schreef ooit, alle cultuur is geboren in een spel op de grens van scherts en ernst. En dit spel straalt af op de wereld buiten de speelruimte. En daar bewerkt ze orde en saamhorigheid en enthousiasme en trots. Spel waarborgt de elasticiteit van de verhoudingen. Zonder spelregels vervalt de samenleving tot chaos en anarchie. Maar een samenleving die geen speelruimte laat, geen speling meer heeft, daarin wordt wet, wet, regel, regel. Die leidt tot een dictatuur, waarin het spel verwort tot een schadeloos spelletje, tot maf amusement op de beeldbuis. En dan treedt de verveling in, en de verveling, zoals wij hier alle weten, leidt tot Vervuiling. Ik ga nu een paar uitspraken van Max Reneman aan elkaar lassen om de essentie van deze theorie van de verveling weer te geven. Ik ga dus niet steeds roepen, citaat. De mens die zich met zijn tijd geen raad weet, valt ten pro aan productielust. Wie zich verveelt, wordt vervelend. Geen wonder dat deskundologen de bron van alle ellende weten te lokaliseren in een klier. Verveling is een sap. Een lichaamsvocht dat geproduceerd wordt door een klier, de vervelingsklier, die schuilt op een voor de hand liggende, maar door iedereen verzwegen plaats, de linkerknieholte. In jachtige tijden verdrinkt de mens zijn vervelingsgevoelens. Het vocht trekt niet meer door zijn lichaam, maar stolt, klontert en verstopt de edele organen van de mens. En de patiënt reageert hierop met onlustgevoelens. Hij wil er iets tegen doen... Met rampzalige gevolgen voor mens en milieu. Een stoel die nog goed is, wordt plotseling ervaren als een hinderlijk voorwerp en op straat gezet. Naast de vuilnisbak. En vervangen door een ander, een moderner exemplaar. Een tv-programma dat uitstekend doorkomt, wordt niet uitgekeken maar met één druk op de knop vervangen door een ander programma. Schande. De eigen baan die voldoende brood op de plank voor het hele gezin brengt... moet vervangen worden door een opbaan. De auto die nog jaren meegaat, wordt na een jaar ingeruild. Kortom, door de verveling verdwijnt de mens in vervangende activiteiten... vervangende producties en producten. Milieuverveling leidt tot milieuvervuiling. De mens die in deze fuik gevangen zit, schuift verantwoordelijkheden op anderen af. Op de deskundigen en de specialisten. Het geklets om zichzelf te rechtvaardigen heet met de moeilijk woord verbalisatie. Maar dat is niks anders dan geklonterde verveling, bla bla. Noodkreten verpakt in principebesluiten, standpuntbepalingen, rapporten, notulen, memorandums, concepten, prioriteitennota's, petities, proclamaties, evaluaties, proef- en vlugschriften, jaaroverschriften enzovoort, enzovoort. Naast de negatieve verveling, de onbeleefde verveling, onderscheidt de deskonologie de beleefde verveling die een bron van inspiratie is. Bij voldoende productie van de vervelingsklieren wordt het vervelingssecreet gelijkmatig door het gehele lichaam gestuurd. Het lichaam reageert hierop met prettige gevoelens. En als het mens het stadium van deze lekkere verveling heeft bereikt, gaat verveling over van vochtige fax naar dampfax. Het overtollige vervelingssaps verdampt net als zweet in het blauwe hinein, de grondstof van het immuunblauw. Dit immuunblauw valt te destilleren en tegen de negatieve verveling in te zetten en de patiënt die gebukt gaat onder onnodige productie van haar kap tot artistieke creatie tot macramee kan verlost worden door gedurende enkele maanden tweemaal daags te kijken naar een flacon met immuunblauw. Als u dit proces uh, aanschouwelijk wil zien, moet u hiernaast naar de tentoonstelling gaan waar prachtige schilderijen van Max Reneman hangen die dit proces nog beter weergeven dan waarschijnlijk hier in zijn woorden. En in het opwekken van het immuunblauw speelt de fiets een sleutelrol. Reeds na 280 pedaalslagen is de druk en de vervelingsklier in de linkerknieholte voldoende om het opgepropte vervelingssecretum vrijelijk door het lichaam te doen stromen. Bij de fietsnelheid van 15 km per uur op een damesfiets, ik herhaal, op een damesfiets blijkt de vervelingsklier optimaal te werken. De fiets is de eerste overwinning van de mensen op de deskundige en de wetenschap. Het eerste collectieve kunstwerk, een remedie voor alles. De fiets is iets, bijna niets, een hoogtepunt in deskundologisch denken. Een embleem voor vrijheid en vrijage, een mobiele leerstoel in de deskundologie. Dames en heren, de Nederlander wordt van de wieg tot het graf begeleid door deskundigen die hen adviseren bij iedere stap die zij zetten. Moeten wij een paraplu meenemen? Is het tijd mijn aandelen te verkopen? Hoe voed ik mijn kinderen op? Vooral dat ook in de publieke sector laat de invloed van deskundigen zich gelden. De overheid beslist pas na een deskundig oordeel over de aanleg van spoorlijnen, gasboringen, gezondheidszorg. Niemand kan er met zijn pet meer bij. Fantastisch nog, een aparte groep deskundigen specialiseert zich in het duiden van deskundige kennis aan de lekenburger. Als alles misloopt, staan er deskundigen klaar om de mislukkingen van andere deskundigen aan ons uit te leggen. Alles is door kennis overwoekerd. Deskundologen leggen aan de ene kant het kunstmatige van alle kennis bloot, maar anderzijds vestigen ze de aandacht op een verwaarloosde evidentie: dat wat aan alle rationaliseringen ontsnapt, niet omdat het iets hogers betreft, maar juist omdat het het doodgewone is. De kloof tussen kennis en het doodgewone, ik noem dat het idiote, valt niet te overbruggen, omdat kennis zelf in de weg staat. Daarom is ook geen mens intelligent genoeg om zijn eigen domheid te begrijpen. Daar zijn wij gewoon te slim voor. Deskundologie is volgens Max Reneman in eerste instantie afleren. Hij noemt het weet-niet-kunde. Iedereen moet er eerst maar eens het zijne over denken. De Engelse schrijver, schrijver Chesterton heeft gezegd, let op, je hebt een eenhoorn. Dat is een dier dat evident niet bestaat. Maar je hebt ook een neushoorn. En een neushoorn bestaat wel, maar ziet eruit alsof hij niet bestaat. Dat is de verbijstering voor de idiotie, het doodgewone van het bestaan waar wij naar terug moeten. Door ze te bevrijden uit een deskundige context herwinnen de meest alledaagse voorwerpen iets monsterlijks in de beide betekenissen van het woord. Iets uitzonderlijks en iets ook angstaanjagends. Dit kan leiden tot paniek of lusteloosheid. Maar de deskundologen ervaren de desillusie als een verlossing. In al haar idiotie ligt de wereld open voor mijmerij. Het bestaan is één gigantisch deskundologisch experiment. Alles in de omgeving moedigt aan tot bestudering. Zoals Reneman het zegt, ik denk dat ik alleen maar belangrijke dingen zou mogen vastleggen. Maar belangrijke dingen zijn eigenlijk ondingen die niet bestaan. Alle dingen zijn even belangrijk, alleen door groter contact met jezelf worden ze belangrijk. De doodgewoonste voorwerpen leven op zodra we ze met warmte tegemoet reden. En vandaar het maxime, kennis is niets, aandacht en liefde... Is alles. En het gaat hier niet om een kosmische liefde. Het gaat juist om een liefde voor het detail. De deskundolo deskundoloog beziet iedere graspriet stuk voor stuk met belangstelling. Maar ook de wasknijper, de matteklopper, de paperclip en andere vruchten van de beschaving zijn onderwerp van studie. De deskundoloog omhelst het bestaan in zijn volle rijkdom. Zelfs een vakidioot kan het object zijn van intiem deskundologisch onderzoek. Nog een keer Reneman, de deskundoloog zoekt zijn zaligheid niet in hogere sferen, maar in het behapbare. De hemel van de deskundoloog is niet gesitueerd in het hiernamaals of het genezijds. Het toppunt van genot is gelegen in de mondholte. Daar is ons verhemelte, de hemel, het dak. De beschermheer van onze Stichting Openbaar Kunstgebied is Sint-Nicolaas. Zijn verhemelte is ons kenmerk, ons briefhoofd. En dat is niet voor niets, denk eens aan het marsepijne kunstgebied. En toch was Max Reneman een mysticus. Maar hij was niet een mysticus van het duistere soort. Hij zocht de klaar heldere mystiek. Het ging hem om helderheid. Wat een trefwoord is in bijna alles wat hij geschreven heeft. Hij zegt ook, kunst is een visioen. De openbaring van het andere. Gekristalliseerd in een of ander materiaal. En het gaat om dat kristal. Maar is kunst nou wel het goede woord? Kunst is alleen kunst als er kunst op staat... Anders gezegd, kunst is besmet door deskundigheid, getuigen academisch, commissies, de rol van status en exclusiviteit. En ik citeer, kunst is vandaag de dag een wereld van schijnproblemen, geleerdheden en gewichtig doenerij. Deskundologie is geen kunst, maar echt. Deskundologie resulteert in een product dat onontbeerlijk is voor de dagelijkse huishouding. Tot zover Max Reneman. Het is geen kunst. Het is zeker geen ludieke kunst. Het is zeker geen alternatieve kunst, Max. Als ik over een alternatieve lamp hoor, denk ik, die zal het wel niet doen. En na aanleiding van de tentoonstelling van de Kerkering in het Stedelijk Museum, zei hij, wat hier tentoongesteld wordt, moet kunst zijn, of een weerslag van een duidelijk spiritueel verschijnsel in Amsterdam, en anders willen we er niets mee te maken hebben. Er is geen sprake van ludiek, en ik wil ook het woord alternatieve kunst niet horen alternatief is voor mij een witkar en een witkar is voor mij een slechte auto. Nee, deskundologie is de ontbrekende schakel tussen kunst en wetenschap. Ze verricht aan de ene kant studie omwille van de esthetische ervaring, De hypothese is het creatieve moment van de wetenschap bij uitstek en ze doen aan kunst omwille van een dieper inzicht in vooralsnog voor iedereen verborgen verbanden. Deskundologie is dus een wetenschap die esthetische sensaties wil wekken en een kunst die ons instrueert. Na gebruik kan men het product weggooien. Deskundologen schrikken niet terug voor flauwe woordspelingen, zouteloze grappen, banale vermommingen, kitschmuziek, slapgelul onder invloed van geestvernauwende kruiden. Ze tarten alle deskundige normen en waarden. Smaak, stijl, charme, humor, geest. Dit alles gaat kopje onder, maar worstelt en duikt weer op als deskundologie. De essentie van alles wat schoon, goed en mooi is in het leven. Mooi of lelijk, lekker of saai, het doet er niet toe, zegt Max Reinemann. Maar wel het liefst tot de hallucinatie of het visioen erop volgt. Dat vind ik zo'n belangrijke ontdekking, de collectieve verbeelding. Dat je helemaal niet zoiets oorspronkelijks bent. Dat er meer mensen zijn die naar de hemel staren, die de wolkenslieren te volgen. en die zo samen een band krijgen en een gesprek. En dat is een verschijnsel dat ik de aandacht waard vind. Hollandse wolkenluchten vormen daar ook een treffend embleem van de associatieve wereldbeschouwing van de deskundologie. En toen zijn een tocht maken door Nederland. om te controleren of Nederland bijna klaar was. hebben ze de wolkenluchten ook vergeleken met doeken van oude meesters. en ze officieel goedgekeurd. Max Reneman treedt op als tovenaar, als Sinterklaas, als boer op klompen, als insect, als Erasmus, als vlotkapitein, als vliegenier, als tandarts, als schilder en soms ook als Max Reneman. De deskundeloog vindt zijn identiteit in de metamorfose. Niet voor niets is de vlinder zijn embleem. En Reneman was kunstenaar en tandarts en eigen zeggen waardeerde tandarts hem voornamelijk om zijn artistieke kwaliteiten en bewonderde kunstenaars hem in de eerste plaats als tandarts. Zie daar het kenmerk van de ware deskundeloog. Deskundeloog stelt iedereen in staat te leven als een uitzonderlijk mens die in het contact met anderen zijn eigen wetmatigheid bewijst. Ik rond af. Goddank. De laatste grote bijdrage van Max Reneman aan de desconologie was de actie Red Utopia. Die was begonnen omdat niemand het meer wist. En wederom, ik laat even alle aanhalingstekens weg. Maar alle goede uitspraken zijn van hem. Niemand praat meer over het grote visioen. Je hoort er niks meer van. Overal zie je wel het brandpluswerk. Redt Vietnam hier, red India daar. Maar utopia niet meer. Het is alleen maar warrig socialisme vandaag de dag. Het gaat allemaal om vijf cent meer en om het tweede huisje. Waar het nodig aan ontbreekt is een goed gesprek. We moeten beginnen erover te praten. Niet gelijk de betonmolen erop af. Eerst praten over waar en hoe. Niet met inspraak en zo, maar gewoon... Niet iedereen natuurlijk, alleen geïnteresseerden die wat over te vertellen hebben. Utopia komt niet dichterbij de alternatieve witkarmaniakken. Wat hij toch had met die witkarmaniakken. Enfin, waar het aan schort is opnieuw helderheid. En daarom verwacht Reneman veel van een speciaal door hem ontwikkeld mondwater. Ik vind dat er onvoldoende verstand is bij de mensen, maar wel net genoeg om Utopia te bouwen. En dat kan alleen via helderheidssap. Dit sap bevat in ieder geval mirren. Maar verder moet het recept nog worden uitgewerkt. Het moet ook zeker niet gefabriceerd worden, maar opgewekt. Misschien wel uit de dampkring. Namens heren, het praten in het blauwe hinein is iets anders dan leuteren. We moeten geen geraaskal of utopia. We moeten geen mensen die precies denken te weten hoe alles eruit moet gaan zien. Utopia is net als dit verhaal. Allerlei draden komen straks van verschillende kanten bij elkaar in dat nieuwe land. Waar ligt dat nieuwe land? Op zoek naar utopia heeft Max Reneman samen met Willem Ellenbroek enkele tocht ondernomen door het Hollandse binnenwateren op een piepschuime vlot genaamd de Kleinveld. Op het zeil stond te lezen aan de ene zijde eh, OW en aan de andere kant WO. OW betekent OW, maar ook oral welfare en ook onze welvaart. Want welvaren is de enige remedie tegen het kwaad. Maar van de andere kant lezen wij WO, wij onderzoeken... Ontgedraaid onze welvaart. OW. Onderweg maken ze studies van jachten die het groene hart varen. Ontdekken ze clandestine palingrokerijen en verzeilen ze bij toeval in een botenwedstrijd. Waarbij ze en passant de tweede prijs winnen voor het meest originele vaartuig. Ze zijn op de goede weg. Reneman zegt, Utopia ligt op deze wereld, want dit is de beste planeet. De wereld hoeft niet eerst te verdwijnen. We kunnen alvast een deel reserveren. En dan denkt ze in de eerste plaats aan muziek Nederland. Dit land is een kunstwerk, zoals Utopia gemaakt gaat worden. Er is niks op tegen dat project alvast in Nederland te beginnen. Bovendien is Nederland bijna klaar. Nog wat vernissen, nog wat politouren, maar dan er vanaf blijven. Want werkelijke problematiek kent dit land niet meer. Moeten we moeten nu eens dat nieuwe land beginnen. Misschien wel in de IJsselmeerpolders. Over Nederland hebben ze ook 500 jaar gedaan. Utopia zal sneller gaan. We kunnen nu beginnen met bodemonderzoek. De tijd is rijp. Misschien moet er in Friesland nog een koetje af. Misschien moet er in Brabant nog een koetje bij. Misschien moet er ergens nog een dijkje wat hoger. Maar het grote werk is achter de rug. Als eerste land in de wereld zijn wij bijna klaar. Het is alleen jammer dat de Nederlanders zelf nog niet klaar zijn. Dat zijn nog altijd zeurders en kankeraars. Daar moet nog heel wat aan gebeuren. Wij zullen daar nog diep ...gaand onderzoek aan moeten wijden...